Goedemorgen, 9 uur, op Q Music nieuws van Nu.nl. Je van -Marie. Ach, goedemorgen, ja, ook deze ochtend weer in het hele land overlast door het winterse weer. We Beginnen op het spoor, tot zeker 10 uur rijden er geen treinen van NS. Komt door wisselstoringen in combinatie met een IT-storing. Die zit in het plansysteem voor treinen en personeel. Maar de NS laat wel net weten dat die IT-storing is opgelost. En dat vanaf 10 uur de winterdienstregeling langzaam wordt opgestart. Maar ja, hou alsnog rekening met vertragingen. Op Schiphol zijn meer dan 400 Geschrapt. Om dan naar de weg lijkt erop dat veel mensen vanwege de gladheid thuis zijn gebleven. Volgens de ANWB is de ochtendspits minder druk dan die van gisteren. Wel zijn er op allerlei onge plekken ongelukken gebeurd vanwege de gladheid... zoals op de A12 bij het Utrechtse Harmelen. Daar gingen rijstroken dicht vanwege een geschaarde vrachtwagen. Ander nieuws dan. De energiecrisis is nu echt voorbij. Stroom is weer even goedkoop als een jaar of vijf geleden, meldt het AD...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 Het weer dan nog van weerplaats. Ja, Het kan behoorlijk glad zijn dus. Het is verder vandaag overwegend droog. Vanochtend kan in het westen nog wel een winterse bui vallen. En het wordt nul tot max 3 graden. En inderdaad, dus zeker minder druk dan gisterochtend. Wel nog drie vertragingen langer dan een half uur. En dat is op de A2 door een ongeluk van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Je komt in 8 kilometer tussen Kerensheide en Meersen met 38 minuten. Op die A12 door de, of de geschaarde vrachtwagen richting Utrecht. Nog altijd 9 kilometer tussen Woerden en de Meern met een uur en 20 minuten. En op de A58 van Vlissingen naar Berg-op-Zoom kom je in 13 kilometer tussen Arnhem-Muiden en de Pool met 40 minuten. Oh, dit is het foute uur. Mattie en Marieke. Ja, voor iedereen in de file, voor iedereen die thuis werkt, voor iedereen die toch niet naar school of college moet. Daar gaan we met een extra Foute uur. Q Music is proud to be fout. Foute uur. Q Music. Sensation Wildland en de... The... Mannen met de vallen. Het begon met snollebolkers en uh, links-rechts heb appje van uh, Boris die zegt lijkt wel een beetje apperskizo met die sneeuw. Eerlijk, ja dat klopt ja. Gert, goedemorgen. Goeiemorgen. Hé, hey, waar in Nederland zit je en hoe ziet het eruit? Ja, ik ben nu vlakbij zolle en bewegen uh, nou, zijn ook gewoon mooi schoon. Oh joh! Hey. Kijk, dit horen wij ja. heel erg graag. Jij rijdt rond. Jij hebt achterin in, in je vrachtwagen ook iets. Je bent, bent iets aan het rondbrengen waar we allemaal weinig trek in hebben nu. Uh, ja, denk het wel. Jij hebt 14.000 heb... kilo aan. ijsjes. Waterijsjes. <laughs> ijsjes. En wat, en, en water ijsjes. En wat voor waterijsjes? Weet je dat, Geert? Uh, ik weet het niet precies wat voor ijsjes. Uh, kijk jij dan niet? Gooi je niet even de klep open om te kijken wat neem ik eigenlijk mee? Jawel, maar er zijn zoveel, uh, zoveel ijsjes Wat uh, we er vaak in hebben... Ja, kijk juist. je er niet echt naar. Nee, oké. Okay, de, de reden dat Mattie het vraagt, je hebt hier te maken met een waterijsjesverslaafde. Jij eet elke avond twee waterijsjes, ja, toch, Mattie? Na het eten. Ja, en doe je dat nu nog steeds ook in de winter? Ja, ja, zeker. Die eet ik gewoon door. Dus ik eet denk ik ook 14.000 kilo aan ijsjes elk jaar. Ja. Hey, uh, als jij strand is er niks aan de hand op de weg. Als, jou, uh, als jouw vrachtwagen open gaat of schaart of wat dan ook, ja, uh, godverhoede natuurlijk, dan blijft het gewoon bevroren. Uh, we hebben een extra foute uur en er is iets dat jij heel graag wil horen Geert. Ja, Ice Ice Baby natuurlijk, hè? Met de ben in deze vraag. Heet Waxen! Heet Waxen! Yo, VIP! Let's kick it! Ice, Ice Baby! Ice, Ice Baby! Alright, stop. Collaborate and listen. listen. Ice is back with my brand new invention. Listen. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop?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 Jumping with the bass kicked in and the vegas all popping. Quick to the point, to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon, burning them.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 Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.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 Don't feel, don't feel, don't let them know Like your music and uh, let it go. ja Deze klanken waren onlangs voor het laatst te horen in het uh, circus theater in uh, Scheveningen. Want na anderhalf jaar is Frozen uh, natuurlijk gestopt. Oh, ze hebben de ticketverkoop verloren. <laughs> van Jan van der Bos gaat uh, nu uh, naar een uh, musical in Londen waar ze de hoofdrol speelt. Oh. Dat is ongelooflijk indrukwekkend. Ja, die gaat daar uh, zichzelf huisvesten... en uh, speelt daar avond aan avond gewoon in Londen. Te gek. Ja, jij gaat graag ook naar dat soort musicals... en dan is Londen natuurlijk wel de plek. Echt waanzinnig. Hé, hey, we zitten midden in een extra foute uur. Het uh, gewone foute uur is natuurlijk straks om tien uur met uh, Bas. Maar wij dachten, wat is het lekker voor iedereen... die op een station staat waar een ja. trein niet gaat. Uh, mensen die toch nog in de file staan. Vooral op de A12 is er echt nog steeds lange vertraging. Of gewoon lekker voor de thuiswerkers... die net een uh, kwartiertje geleden de laptop hebben overgeklapt. Gaan ook uh, heel veel vluchten niet. Een van de weinige vluchten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 werkers voor iedereen in de file. En voor iedereen die toch niet naar school of college hoeft. Dat is lekker. Anita Meijer en Why, tell me why. Hey Vincent, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Hé, hey, hangt de vlag bij jou? Waar ben je? Wat doe je? Hoe is de sneeuw? Eh, <laughs> uh, de sneeuw is wit. De sneeuw is wit. <laughs> ja, dat is goed. <laughs> ik, uh, ja, ik ben, uh, ben aan het werk. En, uh, ja, ik ben uh, een zoekermachinist bij een afvalverwerker. En, uh, ja... De, Gaat ja, goed allemaal, hoor. machinist bij een afvalverwerker. Oké. Okay. En ja. jij wordt niet gehinderd door het weer. Ja, nou, nee. Nee, ik uh, hobbel er wel doorheen, hoor. Je hobbelt ik er gewoon? Een... Ja, geen, geen, geen probleem. Nee, ja, nee, lekker nee. toch nee, nee, nee, nee, nee. Liggen er dan sneeuwkettingen om die shovel? Hoe moet ik dat voor me zien? Nee, die heeft al die grote uh, treinbanden En uh, dat ding dat weegt, uh, ja, pak een beetje, een ton of twintig, denk ik. Dus uh, oh, ja, die, uh, joh. Die, trekt wel, die trekt er wel doorheen, hoor. Hey, uh, wij focussen ons vandaag vooral dan. merk ik toch ook een beetje op de problemen. Mensen in de file, mensen die niet naar werk kunnen. Heb je ook nog een beetje sneeuwpret, Vincent? Dat duurt nog iets. Ben een slee? Heb je nog sneeuwballen gevecht gehad? Uh, nou, ik heb, uh, ik heb twee honden. En uh, die vinden het helemaal geweldig. Tenminste eentje ervan. Die andere die is uh, bijna elf. Die vindt er helemaal niks aan. Oh. Maar, maar, uh, maar die andere die is, uh, die is uh, vier jaar. En die zit ja, door het dolle dol, heen. Vliegt alle kanten op. Oh, lachen. Dat is, dat is leuk. Ik weet ik thuis kom. Leuk Helemaal Hey, is er nog iets dat je graag wil horen zometeen... in onze extra ingelaste foute uur? snow, mm. ja, dat leek me wel te passen, want dat ligt er genoeg. Dat is uh, wel echt een Informer. Ja. ja. Deze. Ja, ja die. Ja. Ja. Gaan we zo meteen voor je draaien, Vincent. Helemaal goed, dankjewel. Werk ze. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hé.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 en krijg 100 euro te goed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Het verboden woord wordt mede mogelijk gemaakt door SO Extra's. Hoor jij een QDJ het verboden woord zeggen? Dan maak je kans op 500 euro en een extraatje van SO. Een cadeaubon ter waarde van 100 euro voor één van je favoriete winkels.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 het is 1 minuut voor half 10. We zitten lekker in een extra foute uur, omdat het natuurlijk ook nog druk is op de weg. Ik heb de vertraging al voor je vanaf 20 minuten. De a naar Antwerpen, daar kom je in 17 kilometer tussen Steenbergen en Hogerheide, Een uur vertraging. De A12 richting Utrecht zijn ze nog steeds druk bezig met bergen tussen Woerden en de Meerne, 8 km 55 minuten. Op de A58 Bergen op Zoom naar Vlissingen, 9 kilometer file tussen Bergen op Zoom Centrum en Markizaad met 41 minuten. En op de A58 Vlissingen naar Bergen op Zoom, 13 kilometer tussen Arnemuiden en de Pool met een half uur. Ja, het kan nog behoorlijk glad zijn. Het is vandaag wel overwegend droog. Vanochtend is er nog kans op winterse buien in het westen van het land. Het wordt vandaag tussen de 0 en de 3 graden. Annemarie heeft het laatste. Ja, goedemorgen. We beginnen met goed nieuws vanaf het spoor. Want de IT-storing bij de NS is opgelost. En dat betekent dat over een half uurtje de winterdienstregeling wordt opgestart. Duurt allemaal wel even. Dus het kan nog wel wat vertraging geven. Check je reisplanner. Goed is het advies. En vooral in de regio Amsterdam worden de hele dag zelfs nog wel problemen verwacht. Kunnen ze steeds omstandigheden voordoen, waardoor er toch weer een verstoring plaatsvindt. En vooral in de regio Amsterdam vinden ook nog veel wisselstoringen plaats op dit moment, die nog opgelost moeten worden. Dus vooral in de regio Amsterdam verwachten we de hele dag nog wel problemen. Ja, was de NS bij RTL. Op Schiphol loopt het aantal gecancelde vluchten door de sneeuw snel op. Het zijn er nu al meer dan 400. Gisteren waren het er 700. En dan nog even naar de weg. Er zijn minder files dan gisteren, zegt de AMB. Ze denken dat er meer mensen thuis werken. Wel zijn er op allerlei plekken ongelukken gebeurd door de gladheid, zoals op de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 toch hulp gevraagd aan Nederland. De Zwitsers willen namelijk donorhuid voor de gewonden. En Nederland heeft die huid intussen gegeven. Nederland had eerder al aangeboden om gewonden over te nemen in ziekenhuizen hier. Maar ze zijn naar landen gebracht als België, Duitsland en Frankrijk. Tot nu toe zijn drie transporten met donorhuiden richting Zwitserland gestuurd. En die huid komt onder andere van de Weefselbank in Haarlem. Ja, en er wordt onder andere gebruikt om de brandwonden ook tijdelijk te bedekken. Knap hè, dat dat kan. Ik vind dat zoiets knap dat dat dus uh, uh, uh, wordt gekweekt. Ja. Want je kunt ook je huid afstaan ter... Uh, uh, uh, uh, ik wil dat zeggen adoptie, maar dat is niet wat het is. Je doneert dan je huid zo, hè, als je moet overlijden. Maar dan nemen ze maar een heel klein stukje geloof ik, van je huid weg... om dat dan dus vervolgens op te kweken. Ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar het wordt hier inderdaad gebruikt om maar de, ja, het lichaam af te, te schermen. Omdat er zoveel bacteriën ook binnen kunnen komen als je huid zo verbrand is. Daar moet, iets, er moet een laagje overheen. Ja, er is één iemand die flink geld heeft verdiend... aan de arrestatie van de Venezolaanse president Maduro. Het gaat om een anonieme gokker die ongerekend 350.000 euro heeft binnengehaald... door te wedden op de val van president Maduro dus. De gokker voorspelde online dat Maduro voor het einde van de maand zou worden opgepakt. Hij had haar 34.000 dollar op ingezet. Nou, dat bedrag is zo ongeveer tienvoudig dus... De naam van de gokker is niet te achterhalen. De vermoedens van andere gokkers dat hij voorkennis had. zijn dan ook niet te achterhalen. Nou goed, eh, 3,5 ton dus. Ik zou hem toch even vragen, joh, van wie denk je het nog meer. dat hij ja. op korte termijn wordt ontvoerd? Want dan kan je nog even maatregelen nemen. Ja, doe, ja en, en, en heeft er geen informant gehad? Het was niet Donald Trump, zie hem. Nou, dit dus voor zover we weten niet. Nee. Hoe kan je dit nou weten? Ja, en, ook, en ook, je zet er zo'n groot bedrag op: 34.000 dollar. Kijk, je kan denk hey, ik ook doen mee met zo'n zo wedstrijd, met zo'n gok. En dan, en dan zet je er misschien een paar tientjes op, maar 34.000. Ja, dat is veel. Er waren natuurlijk wel voortekenen dat uh, Trump iets van plan was uh, met Venezuela. Maar, uh, ja. nou, ik heb ook ergens gelezen dat eigenlijk de bedoeling was... dat het op een maandag zou plaatsvinden... maar dat het door weersomstandigheden uiteindelijk naar vrijdag is verplaatst. Oh. En maandag was het nog december. Uh, en die vrijdag was het januari. Dus voor het einde van de maand. Of, of had hij niet specifiek op de maand januari ingezet? Dat weet ik niet. Ik vind dit al heel knap dat je denkt: ik zet hem in op een duur. Ja, überhaupt. Ja, ja, ja, ja. ja. En niet alleen in Nederland hebben we last van, uh, ja, toch wel vaak jonge mensen op fatbikes. Problemen... Dikke kindjes eh, dikke kindjes. Ja, problemen speelt wereldwijd. In Australië zijn ze er ook wel een beetje klaar mee. Ze hebben maatregelen genomen. Jonge fatbikebestuurders die krijgen daar toch een soort van kentekenplaatje op hun fatbike. Nadat ze een training hebben gevolgd. Ja, hoe ze zeg maar veilig zich kunnen bewegen in het verkeer met dat ding. En op dat plaatje staat dan een lettercode die is gelinkt aan hun school. En het helpt, zien ze daar in Australië. Scholieren denken nu wel een keer extra na, extra na voordat ze zich aan zo gedragen in het verkeer. En onze eigen fietsersbond reageert in het paro enthousiast. Ze zien het plan ook hier wel zitten. Goh, een fat bike in Australië, dat zit niet. Music. Mattie en Marieke. Ja, ik dacht extra fout kan wel. Ja, nu kan het wel, ja. Parijs, snow. is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 Now they blow down my door Rainnickle cartridge through my window So they put me in the back of the car at the station From that point I'm going reach my destination Where the destination reaching out of east attention Where I look down my pants, look up my bottom So in farmer, you know, say that I'm a me, I go 'em. I like it, boom, boom, there. Take them on the sea, say that I'm a me, stop somewhere down the lane I like it, boom, boom, I'm In farmer, you know, say that I'm a me, I go 'em. I say, say, then my stomach stand somewhere down the land, I And mean, we keep on bummed down, so We got the they think, them more power The point it for me, say, they point it for If I want to use the want and not me, call me lover Don't no, move me, call me now, they want to tell me I'm in love, I hear mean, my heart down to my belly Yeah, say, then my stomach, I feel cool and deadly It's the one MC shining, the one that is snow Together we are have them, it's a tornado Informer, you know, say, then my stomach, I'm a clam. I go glam I keep on bummed down I'm gonna say, say that I'm a son of a state down Samoran, a little bit of a name. I'm gonna I'm a son of I'm Like the man that I like it boom boom so. This song for me, better listen for me now. This and for me, better listen for me now. Bring the for the light for the it's rock constantly. the hard to cut down, but I Me say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in the one tell me no. people, man is all shoes that them say rubbing on my toes show. When me about and all the ones you run so we fall. You know, say that I'm a stormy, I go blame I'll keep down Take the say that I'm a stormy, start somewhere down the lane I'll keep on bumbling down You know, say that I'm a stormy, I go blame I'll keep down Take the say that I'm a stormy, start somewhere down Boom, boom, Come with a nice young lady, intelligent. Yes, she jungle in hurry. Everywhere me go, me never left for a trolley. You say that I'm a snob, me I the rum dance manna. Rum in a dancer, lina in a nationa. You never know, say that I'm a snob, me I the boom shaker. Tell me never leave down dance party. Now I'm town born dancer. You say that I'm a snob, me I go reaching at the top, so in farmer You know, say that I'm a snob, me I go blame. I like you, bum bum down. Take the money, say, say that I'm a snob, me start scumming down the lane. Now, I'm in pharma, you know, so that I'm just telling me I have a plan. I like it on my name. Take the man, I say, so then I'm just telling me, some it's coming lane. I like it on my name. Why Why In-way, in-way. Been sitting around cool with my Dibby Dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Ruck me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hand. Trail me down, cause I'm hanging with the snowman What I'm gonna do, I'm back in a trap Slap me in the face and took all of my gap They have no clues and they wanna get warmer But sham won't turn informer Informer, you know say that I miss no me, I go glam I need to on bum now Take that my and that I miss no me, stop Shumbo down the end. I need to do bum bum now Informer, you know say that I miss <laughs> no me, I go glam I need to on bum now Snow, bij je music, en uh, informer, en uh, vanwege die snow, een extra foute uur. Zo meteen om tien uur ook gewoon een foute uur, uh, dus we doen het back to back vandaag. Zo iemand die er heel erg blij mee is, is Mitchell. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Klopt het, dat jij zo ontzettend gek bent op het foute uur. Dat jij een afspraak hebt met jouw collega's, dat jij nooit gebeld mag worden tussen tien en elf ochtends. Ja, dat klopt inderdaad. We bellen als collega's heel veel met elkaar... maar tussen 10 en 11 uh, durft uh, niemand me eigenlijk te bellen. Alleen echt in nood. Fantastisch zeg, ja. En, en nu word je gebeld <laughs> door het foute uur tussen aanhalingstekens... en dus ze maakt je graag een uitzondering. Ja, zeker. Hé, hey Mitchell, uh, vanochtend spannend uh, ochtendje van een collega van jou is uit de bocht gevlogen. Ja, klopt. Uh, hij was onderweg naar het werk en uh, ik was ook onderweg en hij belde mij... want hij weet dat ik uh, dezelfde route draai als hem ongeveer... En uh, hij was uh, uit de bocht gevlogen met zijn autootje. Oei, oei, oei, hoe moet ik het voor me zien? Was het een flauwe bocht of is het echt wel een, een flinke bocht geweest en, en, nee, en stond hij in de slag? Uh, het was wel echt een 90 graden bochtje in een, uh, in een dorpje. Hmm. En uh, zijn auto die staat nou eigenlijk op zo'n zo klein struikje, zeg maar, die, die de gemeente overal langs, uh, langs de weg zet, op de stoep en zo. Ja. Daar staat zijn auto nou eigenlijk recht bovenop. Oh, en, en die, die kan je daar niet van afhalen? Of? Nee, die kregen we er niet van af. Hij had al wel de politie gebeld. Uh, om daar eventueel mee te helpen. Alleen, die konden op het moment niks doen. Ja. Dus, uh, ja, hij zit nou zelf ook in de vrachtwagen. Nou, aan het proberen iets uh, op afstand te regelen. Ja, je kan hem ook laten staan. Dan wordt een soort monument. Ja het <laughs> ja. was ook niet zijn auto. Dus hij zou hem ook prima vinden. Het was ook niet zijn auto. Nee, het was een, een leenauto van zijn garage. Alleen, die hebben een leenauto in de winter meegegeven zonder winterbanden. Oh, ja, dat is dan ook echt wel hun eigen fout. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, okay. ja. Dit komt vanzelf goed. Die sneeuw smelt weer. Dan komt het als een soort gletsjer. Komt die, komt die auto ook weer van het struikje afrijden. <lacht> en, en die rolt zo weer terug naar de garage. Ik zie een beetje brumvormen van vroeger. <lacht> ja. uh, Mitchell, het uur. Dit is voor jou natuurlijk een soort natte droom. Je zit in het uur. Je mag wat ons betreft ook het volgende liedje bepalen. Ja, ik zou graag uh, bijladen de gasolina horen van uh, even serieus. soms zo zuur. Daarom luister ik vaak naar het foute uur. Q music. I don't want a lot for Christmas. Deze sneeuw had er eigenlijk een paar weken geleden moeten liggen. En we dachten, we smokkelen hem er nog even bij. Want dan hebben we toch een beetje een witte kerst gehad. Een extra foute uur vooruit. en Laat dit dan de laatste keer zijn dat we hem nu gedraaid hebben. En dan, en dan stoppen we hem weer een maand of elf in, in, in het vet. Het is uh, een extra foute uur vanwege de sneeuwbuiten. Vanwege iedereen die in de file staat. Vanwege iedereen die vanochtend geen trein kon nemen. Waarvan uh, de vlucht gecanceld is. Ik zag ook nog een uh, berichtje van uh, Tanja. Die zou bijvoorbeeld eigenlijk naar Gran Canaria vliegen. Ah, zuur. Oef, ja. Echt zuur. Ja, zit je er even heel anders bij deze dag. Hopelijk uh, kun je morgen... Ja, morgen is het ook vreselijk. <laughs> Voor jullie allemaal een extra foute uur. Wij gaan naar mijn homie draaien. Is de, uh, uh, die had toch nog nooit sneeuw gezien? Nee, dat is Omi van Cheerleader. Ik heb een keer Omi oh, een gast gehad in het Q-hotel in de sneeuw. Maar waar ook, ja. ja en uh, Omi, onwijs leuke gast was dat. En die was dus bij Q-hotel in de sneeuw... Uh, kwam hij optreden voor allemaal luisteraars... die met ons mee gingen skiën. Ja, een paar dagen. klopt. En hij stond bij mij in de studio. Toen maakte ik nog in mijn eentje radioprogramma Zonder jou. Dat is echt tien jaar geleden, twa twaalf jaar geleden, denk Zonder ik wel. Zonder ja. jou. En toen zei hij... Dat is Omi. I, I've never seen snow, first time I see snow. Ja, had hij nog nooit sneeuw nee. gezien? Ja, mooi. Uh, dit is Omi dus, die had al wel sneeuw gezien. I wanna boom, bang, bang with your body, we gonna rock rock rock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 Ik draai niet om geld, maar ik klaag niet. Keerlepaard, koude blood Ik ga ga niet aan hand. Echt door liefde is de koop. Oh echt oh oh oh oh oh oh echt oh oh oh oh Ik niet oh bij kas dus ik oh hem vast. Backy music En uh, echte liefde is te koop in een extra foute uur. We doen een uh, foute uur back-to-back, -back, want Bas staat ook gewoon klaar met de foute ja, uur. Ja, ja zeker. Ja, wat denk en... jij dan? Het echte foute uur zal nooit wijken. En dit extra foute uur was gewoon lekker voor iedereen die misschien wel eens gestrand of uh, hard aan het werk is. Lekker voorzichtig uh, doen vandaag, jongens. Uh, Bas, jij staat klaar met het foute uur? Zeker. Ja, hoe, uh, hoe gaat het trouwens vanochtend met het verboden woord? Een beetje gecheckt hoe ja. vaak jullie het zelf gezegd ja. hebben. Nou, we spelen oh. het natuurlijk nog niet. Hè? Nee, ik ben er helemaal niet mee bezig geweest. Alvast een beetje repeteren, natuurlijk, Mattie. Het begint maandag pas. Ja, maar nou. bij, bij, ik heb even bij zitten houden hoe vaak jullie het gezegd hebben vanochtend. Beetje. En? Matti Valk. Ja, Mag negen. ik gokken? Mag ik gokken Ja. Oh, ik hoor al een negen. 900. Keer. Nee, dat, nee, als Negen 900 nee, dan zet ik op 19 in. Nou, dat is goed. 19 keer. Ik denk, dat ik, ik, denk, ik denk dat ik onder de 10 zit. Ik denk dat ik niet zo vaak zeg. Ik heb er zo niet op gelet. Ik even te... nee, Maar we letten er ook nog niet op. Nee. Ik heb 19 keer. Dat is al veel. Hè? Ja, dat is al 19 keer 500 euro. Marieke Kelzien gaat. Ja? 21 keer. Oh! Echt? We gaan gelijk op. 20.000 euro deze ochtendshow, hè? Zo. ja, Het gaat, het gaat zoveel opleveren om volgende week naar de ochtendshow te luisteren. Ja, maar nu hebben wij er totaal niet op gelet. Nee, klopt. Wauw, ja. Het is niet... Moeten wij nog een keer een soort generale repetitie doen deze week... dat we er wel op gaan proberen te letten? Ik vind het wel een goed idee. Laten we dat ergens deze week nog even ja. een uurtje doen. Ja, je, Gewoon een klein ja, uurtje. Ja. Toch? Ja, dat scheelt misschien toch 500 euro. Ja, precies. precies. Hé hey, uh Bas, zo meteen dus het uh, foute uur. Waar kunnen we het kiezen? Uh, baby One More Time... Britney Spears nee. of Toybox. En Tarzan Jane, hè, Tarzan Jane. Waar we in het uur met uh, Britney Spears of met Toybox. Jij bepaalt nu in de Kier Music app. Veel plezier met het foute uur. Hey ondernemer, heb jij van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun uh, je. Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren.